Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het onderzoek naar het ongeluk met een monstertruk in Haaksbergen duurt waarschijnlijk een paar dagen. De politie onderzoekt sporen, hoort getuigen en analyseert beeldmateriaal. Ook wordt de vergunning bekeken. Bij het ongeluk kwamen drie mensen om het leven. Vanavond organiseert de gemeente een bijeenkomst voor betrokkenen en omwonenden. De kans op een terroristische aanslag in Nederland is iets groter geworden nu Nederland meedoet aan de strijd tegen IS. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof gezegd tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Schoof zei er wel meteen bij dat die dreiging niet overdreven moet worden. Rond het vliegveld van de oost-Oekraïnse stad Donetsk wordt zwaar gevochten. Volgens het stadsbestuur bestookt het Oekraïnse leger de omgeving van de luchthaven met artillerie. Donetsk is voor een groot deel in handen van pro-Russische separatisten. Begin deze maand werd een staakt het vuren van kracht, maar er zijn over en weer nog steeds beschietingen. De meeste politici in Hongkong willen dat de leider van de stad vertrekt. Ze willen in een extra raadsvergadering een motie indienen voor het afzetten van de stadsbestuurder. Ze vinden dat hij te veel staat aan de kant van Peking. In Hongkong zijn al dagen massale protesten. Betogers eisen vrije verkiezingen in 2017, zonder dat de Chinese regering zich ermee bemoeit. In Antwerpen begint vandaag het proces tegen Sharia voor Belgium. Volgens justitie is het een terroristische organisatie die mensen heeft geronseld om te vechten in Syrië. Lang niet alle 46 gedaagden zijn in Antwerpen, want de meeste zijn nog in Syrië en negen verdachten zijn waarschijnlijk dood. Het weer, de bewolking neemt toe en het gaat regenen. Eerst in het zuiden, later ook in het noorden. Het wordt 19 graden in Zeeland en 22 in Groningen. Morgen periode met zon en lokaal een bui. Het is dan een graad of 20. Dit was het nos verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack-tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort yes. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. een gedicht lijkt, dan komt dat door jouw ogen. Die blauwer worden als je praat over zeemeeuwen en aard. dat op jouw gezicht lijkt, dan ligt dat alle een ochtend tegen de wind in door de polder naar jouw huis. Samen bramen plukken, samen schuilen onder een jas, samen lopen van omstandigheden door je en Wat het was. De zon brak door de wolken, de hemel scheurde open er ging een druppel aan je neus. Als ik ben blijven plakken, dan ligt dat aan Augustus onder de kersen in de schaduw van jou. Het toeval dat ik je hoorde huilen toen je dacht Samen zo'n 130, 140 jaar oud denk ik, en nog niets aan kracht ingeboet qua stem. Dat vind ik het geweldige, ongelooflijk. Barbara Streisand, samen met Stevie Wonder van een nieuw album dat heet Partners, waar ze dus die wetten zingt, onder andere ook met Michael Bublé. Dit is een oude hit van Barbara natuurlijk, maar dan samen met Stevie Wonder. Geweldig. I can't sleep. Dit is Ryan Adams can't dat Is ook nieuw dat heet Kim tree, with key, fucking, with my head, fucking with As the autumn leaves begin to fall, walking down the street where you and I would walk, I see him. there's nowhere Ryan Adams. Niet Brian Adams, maar Ryan Adams. En... Wette uh, ja, Kim. Nou, dan gaan we de fortunes voordat we naar het pluspunt item gaan. Seasons in the Sun. You and me my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10.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 Think of me and I'll be there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 Helaas een remake, dat hebben meer mensen wel voor de gewoonte dat ze hun oude is dan opnieuw opnemen. En dat is bijna altijd minder dan, uh, dan het origineel, in dit geval dus ook. Ik zal deze gauw uit mijn lijst weggooien, Ja. de gouden de originele opzoeken. Ja, die is mooier. Kijk, ja, die is hè? veel mooier. Soms is het wel een verbetering, maar... Ja, meestal niet. Nee. In dit geval dus niet. Maar ik zal u de originele ter vergelijking nog wel een keer laten horen. We gaan even wat anders doen. Jawel. Want uh, we gaan het niet langer over die fortunes hebben. We gaan het hebben over uh, pluspunten, dames en heren, want u weet. Ja, en uh, dat gaat deze week over de Week van de Ouderen. Ah. En ik heb al een telefoon, Astrid Soetmulder. Hallo. Ja, goeiedag, goedemiddag. Dag, Astrid. Hallo, goedemiddag. De, we, de Week van de Ouderen, wat houdt dat in? Uh, ja, nou het is eigenlijk de dag van de ouderen. En dat ja. uh, is uh, zowel uh, nationaal als internationaal Eén dag per jaar. Uh, elk jaar op 1 oktober dat uh, alle ouderen uh, ja, extra in het zonnetje worden, worden gezet. Ja. Dat is eigenlijk uh, wat de, de nationale en internationale dag van de ouderen inhoudt. En uh, Pluspunt uh, besteedt daar elk jaar op... Op of rond 1 oktober aandacht aan door iets leuks voor de ouderen in Zandvoort te organiseren. En dat doen we dan vooral voor de 85-plussers. Ja, en wat hebben jullie zoal op het programma staan? Nou, dit jaar uh, uh, hebben we een high tea in petto voor uh, alle Zandvoortjes van 85 jaar en ouder. Die hebben ja. al persoonlijk een uitnodiging daarvoor gekregen. En uh, de HIT, uh, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk uh, in Zandvoort van Pluspunt. Mm -hmm. En ons uh, jeugd- en jongerenwerk uh, heeft een project en dat heet het Chill Out. En dat zijn kinderen van groep 7 en groep 8 die in naschooltijd uh, gezellig met elkaar kunnen hangen, spelletjes doen of, uh, of knutselen of een beetje sporten. En de kinderen van de chill-out, die, uh, ja, die hebben dit jaar uh, maken ze hapjes... en allemaal uh, ja, lekkere dingetjes voor de ouderen... om ze uh, ja, gewoon helemaal te verwennen op deze, op deze middag. En dat is dus aankomende woensdagmiddag van half drie tot vier. En het leuke is ook dat er op die middag... Uh, zullen de kinderen ook zelf hun, uh, hun hapjes presenteren. ja. ...aan de ouderen en zal er dus ook aandacht zijn voor het gesprek tussen, tussen kinderen en ouderen. Ja. Uh, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan van, goh, hoe, was het, hoe, hoe was het vroeger om jong te zijn? Of en hoe is het mm -hmm. vandaag de dag om jong te zijn? Ja. En te kijken of, het, of er dan grote verschillen zijn tussen de kinderen van nu en de kinderen van toen. Ik neem aan van wel. Mij lijkt ja. dat dat juist heel goed is om, om ook een beetje onderling begrip te kweken. Zowel, van de jongeren naar de, naar de ouderen als andersom. Ja, inderdaad. Ik denk dat, uh, dat kinderen vandaag de dag toch een heel ander soort jeugd hebben dan, dan de kinderen, zeg maar, vroeger, van vroeger, de, zeg maar de ouderen van nu, een ja. jeugd hebben beleefd. Want ja, er zijn gewoon heel andere er is veel meer keuze in speelgoed dus alles is natuurlijk tegenwoordig met elektronica en mobiel. alle kinderen hebben een mo mobiele telefoon met spelletjes en, of een iPad of een computer thuis en dat is toch wel een heel groot verschil met, met de kinderen van vroeger dat, uh, dat weet ik wel zeker ja Ja en het is leuk denk ik omdat, uh, omdat deze middag uh, om daar aandacht uh, aan te besteden zeg maar dat twee generaties ja op deze manier met elkaar in contact uh, kunnen komen ja en uh, ik heb uh, ja, een, beetje, een beetje research uh, erover gedaan. Ja. En volgens mij gaat dat over het algemeen heel erg goed om, om jong en oud uh, met elkaar in contact te brengen. En dat wordt ja. door meestal ook als heel erg fijn ervaren. Ja, ja dat klopt. Het is, uh, dat is mijn ervaring ook. Ik, uh, ik werk uh, als ouderadviseur uh, bij pluspunt en dat doe ik nu al een jaar of tien. En uh, ja, af en toe heb je natuurlijk wel eens uh, te maken met projecten of situaties... waarbij jongeren en ouderen inderdaad met elkaar in contact komen. Mm -hmm. en je ziet eigenlijk zonder uitzondering dat ouderen heel erg positief reageren op kinderen. En altijd ja, dat het gewoon heel erg uh, gezellig en, uh, en, en leuk en spontaan allemaal, allemaal plaatsvindt. Dus dat is, uh, dat is inderdaad uh, ja, heel positief allemaal. Ja, yeah. Nou, dit is in, de, in ieder geval een hele leuke dag van de, voor, de, voor de ouderen. Ja, zeker weten. Ja, en en uh, behalve hapjes en, uh, en het, het contact tussen ouders en kinderen... Uh, hebben we ook iemand die, uh, die, die piano komt spelen. Mm -hmm. En uh, waardoor het ook allemaal feestelijk en uh, ja, ook, ook muzikaal gewoon... Uh, ja, echt, uh, dat, er, dat er muziek bij is, waardoor het extra gezellig wordt voor de ouderen. En de wethouder komt, uh, komt langs. Dus, uh, ja, dus, dat, dus alles bij elkaar wordt het gewoon een hele complete en, en fijne middag voor de ouderen. Ja, en, en dat is uh, ook mede mogelijk gemaakt door het VSB-fonds, door een donatie. Nou ja, dat is, dat is altijd meegenomen, zo'n ja. uh, zo bijdrage. Want hoe je het ook draait, ook al draait het allemaal op vrijwilligers, het kost altijd geld. Precies. Dus altijd geld mijn gemoeid. Uh, uh, ja. Nou ja, we kunnen hierdoor gewoon wat extra aandacht besteden aan, ja. uh, aan de hapjes. En uh, misschien een attentie voor de ouderen en de kinderen. Dus, dus dat is gewoon heel fijn dat, uh, dat zo'n donatie er dan is. Ja. En inderdaad, ja. zonder de vrijwilligers uh, uh, van Pluspunt uh, zou dit ook niet mogelijk zijn. Want dankzij de vrijwilligers uh, worden de kinderen begeleid. En krijgen de ouderen voldoende uh, begeleiding. Zijn er gastvrouwen die, uh, ja, die, die, die, alle, die de ouderen kunnen helpen met uh, allerlei hand- en spandiensten. Dus dat, is, ja. Uh, ja, dus dat is heel fijn. Dus de vrijwilligers die spelen ook een hele belangrijke rol bij dit project. Ja, zeker. Ja. Ja, wij weten als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Ja, ja, ja. <laughs> ja dat begrijp ik. Ja. ja, dat is gewoon zo. en Het is ja. helaas uh, ja, noodzakelijk dat heel veel uh, juist van dit soort initiatieven juist door vrijwilligers gedraaid worden ja ja klopt ja nou inderdaad gelukkig heeft Zandvoort uh, heel veel vrijwilligers en uh... Ja, pluspunt is daar iedere dag ook weer uh, weer blij mee en nou ja, niet, niet ja, pluspunt natuurlijk, maar vooral ook de doelgroepen, de ouderen, de kinderen. Ja, ja die kunnen dankzij deze vrijwilligers uh, ja uh, gebruik maken van alle leuke activiteiten dat pluspunt. Hier zijn, precies. Ja, ja. En die, uh, die activiteiten die, uh, die komen overigens ook in uh, en de vrijwilligers die komen overigens ook nog in een ander item van onze aanbod. Ja, ja. Dus. ja. Nou. Dat is heel mooi. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ik uh, wil jou heel hartelijk bedanken voor je bijdrage. Ja hoor, heel graag gedaan. En uh, we gaan uh, hier ook nog even wat aandacht aan besteden. Aan, uh, ja. Op onze Facebook-site. Prima. Nou, hartstikke goed. Oké. Okay. Dankjewel. Dan. En uh, fijne dag, zou ik zeggen. Dank u wel. Oké. Okay. Echo Smith Weer nieuw in uh, allerlei hitparades en zo En dat nummer dat heet Cool Kids. Ja, een van mijn uh, favoriete nieuwe artiesten tegenwoordig is Sam Smith Had al een prachtige uh, hit met het nummer uh, Stay With Me Met het gospelcore, heb een nieuwe En uh, die hoorde ik afgelopen vrijdag voor het eerst bij de Euro Breakdown En uh, het is zo'n verschrikkelijk Mooi nummer I'm not the only one, this is Sam Smith. nummer van uh, Sam Smith en dat nummer dat heet I'm Not the Only One voor Zandvoort en de regio. Ja, uh, voordat we het regio-nieuws gaan doen, eerst uh, gooi ik uh, even een waarschuwing uit uh, voor alle mensen. Mocht u een smsje krijgen van een uh, VF in Kassel, gelijk weggooien. Malefieden die op een, op een incorrecte manier... of op een malefiede manier proberen geld afhandig te maken. Dus eh, gelijk als je dat in je telefoon krijgt... VF incasso gelijk direct weggooien. Dat is even een waarschuwing die ik er graag even uit wil laten gaan. Ik had er zelf al twee vandaag... in. Eh... Uh, ze dachten van mij dat ik wel eventjes gauw 1590 euro aan ze over zou maken. Dus ze zijn uh, denk ik niet helemaal goed bij hun hoofd. Dus krijgt u een smsje van VF incasso gelijk weggooien. Ja. En hier is het regio nieuws. Een 24-jarige Zandvoorter is zaterdagochtend gewond geraakt... bij een mishandeling op de Zwaluwstraat. De Zandvoorde was uitgeweest uit en na het verlaten van de uitgaansgelegenheid... is hij mishandeld door een tot nu toe onbekende man. Er is slechts een uh, beperkt signalement van de verdachte bekend. Het gaat om een lichtgetinte, enigszins gezette man. Tussen de 1,80 en 1,90 lang uh, en rond de 20 jaar oud. Verder heeft hij kort donker geschoren haar en droeg hij een grijze kneding jas en een blauwe spijkerbroek. Slachtoffer is met letsel aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Weet u meer over de mishandeling of heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie. <tie> een motorrijder is zondagochtend met een flinke snelheid aangereden. Het ongeval vond rond 11 uur plaats op de Zandvoorteweg. ter van de Sparrelaan in Aardehout... Een bestuurster van een auto merkte te laat op dat het verkeer voor haar remde... en knalde met een flinke vaart tegen de motorrijder aan. Uh, die kwam daardoor ten val en maakte een, een flinke schuiver. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. De ambulancebroeders hebben de motorrijder eerst de hulp verleend... maar hij hoefde na behandeling niet mee naar het ziekenhuis... Beide voertuigen raakten wel flink beschadigd en konden niet meer verder rijden. Een derde auto die eveneens betrokken was bij de aanrijding... liep lichte schade op, maar kon nog verder rijden. Door het ongeval was de zand voor de weg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer... wat voor de nodige overlast en files zorgde. In de nacht van zaterdag op zondag is een 63-jarige man uit Haarlem... ...beroofd op de president Stijnstraat. De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroof. De man kwam uit een horecagelegenheid en was op weg naar huis. Uh, hij had net in het café een paar honderd euro gewonnen... ...en hij kreeg uh, onderweg een klap op zijn hoofd... ...en voelde een, uh, een klap op zijn hoofd en viel daarop op de grond. Waarschijnlijk is de man uh, daarna korte tijd buiten... Bewust zijn geweest. Toen hij weer bij kwam, heeft hij hulp gezocht en zijn de hulpdiensten gealarmeerd. Heeft u mogelijk informatie over deze roo of heeft u iets gezien? Eveneens laat even de politie weten. De voorjaarsbegroting was niet sluitend en daar moet aan gewerkt worden zodat er rust ontstaat op het financiële vlak en er buffers kunnen worden gecreëerd... om tegenslagen op te vangen, zo zegt wethouder Gert-Jan Bluis. Zijn voornaamste taken zijn de gemeentelijke financiën... het ouderen- en jeugdbeleid en de WMO. En hij pleit voor een gezonde begroting... zodat alle noodzakelijke voorzieningen niet in gevaar komen. Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren... En daarna kan worden bezien wat er wel en niet mogelijk is. Zandvoort is tenslotte niet alleen een badplaats... maar ook een woonplaats, al dus bluis. Dierenliefhebbers trekken tussen uh, maandag 29 september... en zaterdag 4 oktober op uit om geld op te halen. Al 150 jaar zet de dierenbescherming zich met hart en ziel in... voor een beter welzijn voor alle dieren in Nederland. En van uh, de redactie een tip doe even iets aan de mishandeling van de Labrador's in Maastricht. Er is veel behoefte aan woningen voor kinderen... met een verstandelijke beperking en complexe gedragsproblematiek. Daarom is de Hartenkampgroep aan de Herenweg en Heemsteden verheugd... dat er deze week een nieuwe kinderwoning geopend werd. Vanwege hun handicap is wonen in een woonwijk niet geschikt voor deze kinderen... Ze gedijen het best in een rustige, beschermde omgeving, zoals die van het Hartekampterrein. In deze woning leven zeven kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. Ze krijgen daar dagbesteding op het eigen terrein. De Hartenkampgroep heeft al twee andere kinderwoningen te weten in Heemskerk en in Haarlem. In 2013 was een kwart van de landbouwbedrijven in Nederland een zogeheten klein agrarisch bedrijf. Wat wil zeggen dat de boeren te weinig inkomsten hebben om van te leven. Het gaat in dit geval vaak om hobbyboeren. In de gemeente Haarlem is 16,7% van alle boeren een hobbyboer. In de omliggende gemeenten zoals Haarlem en Lieden en Sparnwoude en Heemsteden ligt dit aantal iets hoger. En dat is zo'n 40%. Bloemendaal komt het dichtst bij het landelijk gemiddelde van 26%. De brandweer in Haarlemmermeer is in de regio het snelste plaatsen bij een spoedgeval. Gemiddeld duurt het 498 seconden. En dat is ongeveer 8 minuten voordat de brandweer ter plaatse is. De afstand tot de kazerne is in de gemeente zo'n 2 kilometer. Dat blijkt uit een analyse van nu.nl op basis van de cijfers van de brandweer. Opvallend is dat... In de gemeente Haarlem en Lide en de afstand gemiddeld 1 kilometer is, maar dat deze brandweerpost wel het langzaamst in de regio is. Zandvoort staat op de vierde plaats. De brandweer doet er in Zandvoort gemiddeld 579 seconden over, en dat is ongeveer 10 minuten. Uh, om de pla plaats des onheils te bereiken. Een 58-jarige man uit Antwerpen is vrijdagochtend aangehouden omdat hij was ingereden op een 53-jarige verkeersregelaar uit Amsterdam, zo meldt de politie. Het incident vond plaats op de burgemeester van Alverstraat in Zandvoort. De verdachte wilde zijn auto bij het circuit parkeren. Omdat hij op dat gedeelte niet mocht, mocht parkeren, werd hij tegengehouden door het slachtoffer die dienst deed als verkeersregelaar. De verdachte trok, er echter, uh, trok echter op en gooide zijn auto in een spin... en stuurde recht op de verkeersregelaar af. Deze sprong opzij en pakte de auto bij een deurstijl vast. De bestuurder stuurde echter opzij tegen de slachtoffer aan... die daardoor ten val kwam. En uh, hij liep daarbij verwondingen op aan zijn hoofd en heup. De, de verdachte gingen vervolgens vandoor... Het slachtoffer werd plaats door ambulancepersoneel onderzocht en behandeld. De politie heeft een onderzoek ingesteld en trof de verdachte in de omgeving aan. De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hij verklaarde bij het passeren van de verkeersregelaar in zijn gezicht te zijn geslagen. De politie onderzoekt de zaak nog. En tot zover het nieuws. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een mooi weekend is het ook vandaag warm najaarsweer. De zon schijnt af en toe, maar vanmiddag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. De temperatuur loopt op naar 21 graden. Vanavond is er nog kans op een regen- of onweersbui. Maar komende nacht blijft het weer droog met later enkele opklaringen. De zuidwestenwind is overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen blijft het overal in de regio weer droog en zijn er flinke perioden met zon. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur stijgt dan weer naar een graad of 20. En tot zover het nieuws in het weer. McCartney 2. Tweede LP. Solo LP waarop hij alles zelf deed. Niet nou, zijn tweede solo LP hoor. Maar de, de eerste was in 1970, dat weet u misschien nog. En dit was de tweede. Een LP die hij gewoon thuis omnam, waarbij hij dus alles zelf deed. McCartney, coming up. Dit is Herman van Veen. U heeft hem al even eerder gehoord met de hooi en de gras. Maar dit is van zijn nieuwe cd. Is Kersvers. Nummer heet Rosa. Slaap mijn kind Langs de wegen waait de wind En komt daar drie Zwervers tegen De eerste is mank De tweede is blind De derde kan niet horen Niet spreken Slaap mijn kind Over zeeën waait de wind En ziet daar drie Zeilschepen varen Het eerste gaat nooit. Het tweede gaat zout, het de derde keer nooit naar de avond. schijnt als kerstklokken klinken. Slaap, mijn kind, door onze harten waait de wind. En ziet daar drie bloemen bloeien. De eerste heet zij, de tweede hij. De derde ben jij, de liefste. Rosa. En 60s actief is. Tower of Power of Hell! En uh, dit was een van hun hits. En uh, nu een live uitvoering ervan. Lekker hoor. Albert, Albert Jans hell, Lekker Ja, heerlijk. En dat na Herman van Veen. Was een beetje con contrast, dat wel. Maar goed, u hoorde er niet van de nieuwe CD van Herman van Veen. En dat heette uh, Rosa. Dat wou ik ook nog even zeggen. Dit is Fleetwood Mac met Peter Green. Man of the World. Thank you. Kids. wel Peter Green's Fleetwood Mac. En uh, dat noemen we de Man of the World. Ja, en als je dit muziekje hoort, dan weet u het, hè. Dan uh, hebben we het weer gehad voor vandaag. CFM Blust op deze maandag, de 29ste september, uh, zit erop. Maar niet getreurd hoor, over nauwelijks 22 uur kunt u het programma weer horen. En dan uh, met Dijf en uh, Dolly Tempirik. Morgen dus, wederom live van 12 tot 2 CFM Lunch. Woensdag zijn uh, Angela en ik er weer. En uh, natuurlijk voor uh, een uh, nieuwe aflevering van CFM Lunch. En. Uiteraard, erachteraan, de vinyljaren. Dus gisteren een uh, leuke uh, Sunday Fair op de Breestraat in Beverwijk. Dat was heel leuk. En er stonden diverse kraampjes met heel veel vinyl. Ja, dus dat was even struinen weer. En ik heb daar uh, toch uh, vijf leuke LP's uitgepikt die ik nog niet had. Van de Eagles, van Traffic en van de Disneyman's band. ja. Uh, uh, is leuk hoor Oh ja, en ook nog van Alan Parsons Ja, dat had ik ook nog niet De collectie heb ik intussen ook compleet op vinyl, denk ik Nou, dan weet u al Welke kant het woensdag op gaat, Want uh, van die LP's gaan we er een aantal meenemen Woensdag natuurlijk En uh, Wordt weer leuk Goed, nou, uh, fijne dag verder uh, Leuke maandag, leuke dinsdag En ik hoop u weer aan het toestel te treffen uh, Of aan uw computer Weet ik veel Aanstaande woensdag, 12 uur. Met een nieuwe aflevering van CFM Lunch. Maar morgen ook, weer 12 uur. Niet vergeten. Dag!